Dus. het Joodse lijden en bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Gerards naar de gelijknamige roman van Leon Uris. Vandaag hoort u het vijfde deel. Waak op, mijn eer! Ik lig onder stoken branden, mensenkinderen, welke tanden, spiesen en pijlen zijn en hun tong een scherp zwaard. Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, mijn ziel was nedergebukt. Zij hebben in een kuil voor mijn aangezicht gegraven, zij zijn er middenin gevallen. Waak op, mijn eer, ik zal in den dagen raad opwaken. Mandaat in de assemblee van de Verenigde Naties. Oh, Evening Post, Evening Post, de grote vier tegen de Joodse staat. De grote vier tegen de Joodse staat. Doei, ja, en jongens. De Alamieren dreigen met de oorlog in het Midden-Oosten. He's the Jewish de protocol. He's the Jewish protocol. Tarek en Geim Weitzman, leiders van de Joodse delegatie. naartoe gekomen om tijdig stemmen te winnen. En al ben ik niet zo dwaas te ontkennen dat de situatie verre van rooskleurig is, voor alles moeten we bedenken dat we nooit in paniek mogen raken. En dat we geen enkele domheid mogen begaan. Maar hoe willen we ooit aan een tweederde meerderheid komen bij het zwang? Dat zijn 38 van de 57 stemmen. Het Arabisch-Mormedaanse blok alleen heeft er al 11. We moeten blijven geloven aan het onmogelijke. Daarvoor hebben we anders al die jaren gevochten. Ik wil graag geloven, maar zonder Amerika en Rusland halen we het nooit. Het is inderdaad een grote teleurstelling dat Amerika en ook Frankrijk ons in de steek laten. Van Engeland en Rusland was niet anders te verwachten. Wat is er met Frankrijk aan de hand? Dat, dat ze ons eerst zo geholpen hebben met de illegale immigratie? Inderdaad. Frankrijk is bang, nu de Arabieren in de Franse koloniën onrustig worden. In Amerika is schaakmat gezet, zowel door Engeland als door de Arabieren. Amerika wil tegenover Rusland geen breuk met Engeland. En als daar hebben werkelijk een oorlog in het Midden-Oosten beginnen en de Russen sturen er troepen naartoe, moet Amerika interveneren. Maar, maar wat Amerika betreft is er toch nog een kans. Zoals jullie weten staan Granada's van Guatemala en Pearson van Canada aan onze kant. Zij willen niet dat de waarheid in Flushing Meadow ondergaat. Evenmin trouwens als Australië, de Tsjechoslowakije en Zuid-Afrika. De Dominions gaan dus niet met Engeland mee? Nee, waarschijnlijk niet. En dat is moreel een heel belangrijk punt. Ja. Maar Weizmann had een mededeling in zaken Guatemala en ja. Canada. Ja, ja, ja. Canados en Pearson hebben mij gisteren toegezegd om poging te zullen wagen om de Verenigde Staten en Rusland samen aan de conferentietafel te krijgen. Tja, als dat werkelijk lukt, hem, dan zie je heel belangrijke mogelijkheden voor ons. Ja. laten we hopen dat het lukt. Maar ik verwacht van Rusland niet veel. Het heeft het Sionisme al 20 jaar geleden buiten de wet gesteld. En hoe is verder de balans op het ogenblik, Barak? De Denen en de Nooren zijn hechte steunpilaar. Maar België, Nederland en Luxemburg zijn bang voor Engelse dreigementen. Griekenland is bang voor zijn minderheid in Egypte. En Ethiopië is van Egypte afhankelijk. De Filipijnen en Colombia zijn positief tegen ons. En de staten van Midden- en Zuid-Amerika? Want die vertegenwoordigen een derde van de 57 stemmen. De staten van Midden- en Zuid-Amerika zijn overwegend katholiek. Wij hebben op het bezit van Jeruzalem als hoofdstad aangedrongen. Maar het Vaticaan wil dat Jeruzalem tot internationale stad wordt verklaard. Ja, van die kant dus ook geen steun. Ja, maar waar praten we dan eigenlijk nog over? Wij mogen geen moment vergeten dat we de waarheid aan onze kant hebben. De waarheid die wacht in de kampen van de ontheemden. Ons probleem is in wezen geen politiek probleem, maar een probleem van menselijkheid. En wij zullen de komende dagen alles moeten doen om... Evening poos! Evening post. De Verenigde Staten en Rusland bespreken het Palestijnse probleem. De Verenigde Staten Jewish en Rusland prodigal. bespreken het Palestijnse Jewish probleem. prodigal! Bishinsky achter Joodse verlangens gerechtvaardigd. Bishinsky achter Joodse verlangens gerechtvaardigd. New York Times! New York Times! De Sovjet-Unie plaatst de Verenigde Staten in een dwangpositie. New, New York Times! New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Voorlopige stemming in de assemblee. 25 voor, 13 tegen, 17 onthoudingen. Voorlopige stemming in de assemblee. 25 voor, 13 30... tegen, maar, maar hoe willen we bij de definitieve stemming ooit de tweederde meerderheid halen? Stelte, geen paniek alsjeblieft. We hebben nog 24 uur. Nou en... Siam is tegen. Liberia trekt zich terug. Haiti moet nieuwe instructies hebben. Ik heb net bericht uit Parijs gekregen. De heer is persoonlijk tussen beiden gekomen. In Frankrijk krijgt het plan voor de deling steeds meer steun. Dat is tenminste iets. Kunnen we geen beroep op Amerika doen... om Griekenland en de Filipijnen tot reden te brengen? Truman heeft bevolen dat geen enkele delegatie onder druk gezet mag worden. Houden de Arabieren zich ook aan het bevel? Ja, met Wijsman. Ja, Mooie, ja. Ah, mooi. mooi. ja mooi. Ja, Charo ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, de Ethiopiërs zullen zich van stemmen onthouden. Dat... Ondanks Egypte. Dat is moedig van keizer Haile Salassie. Hoe ziet het er nou uit, Barak? Nou, als Haiti en Liberia ons steunen... en als Frankrijk er nog bij komt... en als we nergens maar enig alvast verliezen... Dan zouden we dat net precies kunnen halen. De president van de Chileense Republiek heeft orde gegeven... dat de gedelegeerden zich van stemming moeten onthouden. Wat? De delegatie heeft uit protest haar taak neergelegd. Dat is niet mogelijk. De president is voorzitter van de Chileense socialistenbond. Ik weet het, maar het is zo. Die ene blanco stem kan ons de nek breken. Er zal een wonder moeten gebeuren. Anders halen we dat niet. Wij bevinden ons thans in de algemene vergadering der Verenigde Naties luisteraars, die een openbare zitting bijeen werd geroepen voor de definitieve stemming in zaken de resolutie over de deling van Palestina. De eerste stemmen zijn zojuist uitgebracht. Afghanistan tegen, Argentinië blanco, Australië stemde als eerste lid van het Britse gemene west voor deling, België voor, de Zuid-Amerikaanse staten Bolivia en Brazilië voor. Zo dadelijk zal Wit-Rusland zijn stem uitbrengen. De Zuid-Amerikanen helpen ons, Weitzman. Als de Russen er maar geen gemene strijk uithalen. Wit-Rusland stemt voor Deling. Het Slavische blok staat dus aan onze kant. Voor Canada hoeven we niet bang te zijn. Canada voor. Chili, blanco. China onthoudt zich van stemming. Costa Rica voor. Cuba tegen. Tsjechoslowakije, voor Deling. Denemarken. Stemt de plan Dominicaanse Republiek. Voor. Egypte. Egypte stemt tegen en zal zich aan dit schandaal niet onderwerpen. <tie <tie <tie <tie <van de vijfde> Ecuador. Voor. <tie> Ethiopië. Blanco. Daar zal hij spijt van hebben! Frankrijk stemt voordeling, Guatemala voor, Griekenland tegen, Haiti voor, Honduras blanco, IJsland voor, India tegen, Iran tegen, Irak tegen, Libanon tegen. Hoe staan we, Barak? 15 voor, 8 tegen, 7 blanco. Wat denk jij ervan? We zullen weten waar we naartoe zijn, zodra de volgende drie Zuid-Amerikaanse staten aan de beurt zijn. Liberia en Luxemburg voor. Mexico, Blanco, Nederland voor. Nieuw-Zeeland voor. Nicaragua voor. Noorwegen voor. Pakistan tegen. De Republiek Panama stemt voor. Paraguay voor. Peru voor. Filipijnen. De Filipijnen stemmen voor. Deling. Ja. O oh, lieve God, ik geloof het er zijn. Polen, Polen stemt voor deling. Rusland, de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken stemt voor deling. Het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië, zijn er majesteitsregering, wenst zich van stemming te onthouden. De Verenigde Staten van Amerika. Wij stemmen. voor Deling. Waar komt het jezelf? We zijn er. Ja, we zijn er. Kunnen een half miljoen sluipbewaafde mensen een stormvloed van 50 miljoen Arabieren tegenhouden? Waar is je vertrouwen, Barak? God zal ons ook verder helpen. En ik ga wapens kopen waar ik ze maar krijgen kan. drie dagen van uitbundigheid keerden we in Palestina terug tot de realiteit. En het was geen opwekkende. De schermutselingen met de Arabieren namen dagelijks toe. De eerste fase van de oorlog begon met de strijd om de wegen. Maar al gauw moesten ook de nederzettingen het ontgelden. En vervolgens lieten de Arabische leiders hun oog vallen op het strategische punt, de stad Safed. Automatisch raakte Gandafna hierdoor in gevaar. Jordana organiseerde de verdediging terwijl Karen bezig was Kitty een vrolijk kerstfeest te bereiden. Dat is schattig van jullie. Ik had nooit gedacht dat ik hier het stille nacht nog eens zou horen zingen. En al die brandende kaarsen. Dit is werkelijk het mooiste kerstgeschenk dat ik ooit heb gekregen. Vrolijkheid, Sissi! Vrolijkheid, Dank je, dank je wel. Dank je wel, dank je. Ze hebben twee weken lang stiekem geoefend. Ze wilden je je eigen kerstmis geven. Ik ben er echt helemaal van ons te boven. En jij hebt mijn kamer zo mooi versierd, Karen. Kom liefje, ga gewoon mee naar binnen, het is koud buiten. Ik heb de hele dag aan Kopenhagen en de Hansens moeten denken. Kerstmis in Denemarken is zoiets heerlijks. Heb je het pakje gezien dat ze me gestuurd hebben, Kitty? Kerstmis geeft de mensen altijd een gevoel van heimwee. Voel je erg eenzaam? Sinds mijn man en mijn dochtertje gestorven zijn... ...hebben Kerstmis altijd graag willen overslaan. Tot vandaag. Ik hoop dat je gelukkig bent, Kitty. Dat ben ik ook. Op een bepaalde manier. Weet je, Karen... ...ik heb ontdekt dat het onmogelijk is christen te zijn... ...zonder dat je in de geest ook jood bent... Mijn hele leven heb ik dingen gedaan om iets dat in mezelf ontbrak te rechtvaardigen. Nu heb ik voor het eerst het gevoel dat ik in staat ben te geven zonder hoop op compensatie. Zal ik je eens wat zeggen? Ik kan het nooit aan anderen vertellen, want ze zouden me niet begrijpen. Maar ik voel me hier dicht bij Jezus. Ik ook, liefje. Ik moet weg. Ik heb de wacht vanavond. Pak je goed in. Ik moet nog een paar verslagen bijwerken. Ik zal op je wachten. Fijn. Dan vieren we samen nog een beetje Kerstmis. Dag. Dag Karen. Goeie wacht. Binnen? Ja, Dana. Ik zou u graag even willen spreken, mevrouw Vremend. Dat kan. Kom binnen. David Benami komt morgenochtend hierheen om onze verdediging te inspecteren. We wilden daar een bijeenkomst van de staf houden. Ik zal er zijn. Ik ben hier de commandant. En in de toekomst zullen u en ik nauw moeten samenwerken, mevrouw Vremend. Mm -hmm. Daarom wilde ik u zeggen dat ik helemaal op u vertrouw. En dat ik het een groot voordeel voor Kandafna vind dat u hier bent. Zo. Ik heb u leren waarderen. En ik geloof dat ik ongelijk had... toen ik zo onaangenaam tegen u was in verband met Ari. Zouden we tot een goede verstandhouding kunnen komen? Wat mij betreft van harte, Jordana. Ik heb nooit iets anders gewild. Gelukkig. Dank u, mevrouw Freemant. Jordana, hoe is eigenlijk precies onze situatie hier? We zijn niet direct in gevaar... Maar we zullen ons toch een stuk rustiger voelen... als Fort Esther hier tegenover... door de Engelsen aan de Haganah is overgedragen. De Engelsen hebben al verschillende grenswoord... in handen van de Arabieren gespeeld. Stel eens dat ze dat met Fort Esther ook doen. Op Abu Yasna kunnen we niet meer vertrouwen. Het is een doorgangspost voor de Arabieren geworden. En als ze de weg naar Abu Yasna afsluiten... Dan zitten we in een klem. We zouden dan wel eens belegerd kunnen worden. Juist. En dat met al die kinderen hier is er geen mogelijkheid te evacueren. Waarheen? Ja, ik weet niet. Naar een veilige kibbutz of moshaf. Er zijn geen veilige kibbutzin. Iedere dag worden er meer nederzettingen belegerd. En Palestina is nog geen 75 kilometer breed. Misschien kunnen we ze dan naar de steden brengen. Jeruzalem is zo goed als afgesneden. We krijgen er zelfs geen levensmiddel meer naartoe. In Gaifa en tussen Tel Aviv en Jaffa... wordt het hevigst gevochten van heel Palestina. Dan... Is er dus geen enkele plek? Ik ben bang van niet, mevrouw De Tenminste, niet zolang Ari geen wapens genoeg heeft... om de Arabieren grondig aan te pakken. En tot nu toe ziet het er niet naar uit... dat we die wapens... Halt! Wie daar? Karen Clement. Ik kom de wacht aflossen. Het wachtwoord! Gak In orde, Karen. Goeie wacht. Dank je. Prattige avond. De eerste sneeuw... is altijd weer het mooiste van de hele wereld. Maar het is wel koud. Beweegt daar iets tussen de bomen? Schaduw... Halt! Wachtwoord! Karin! Dof. Dof. Dolf, ik, ik, ik kan het vast niet geloven. Ik. Oh Dolf! Ik, ik weet niet wat ik moet zeggen. Karin! Oh. Dolf! Ik, ik heb bij je huis op je staan wachten, maar. Ik durfde je niet aanspreken. Toen ben ik je achterna gelopen. Ik, ik, ik, je bent door en door koud. Ik heb niet eens een trui aan. Oh, nee. <laughs> ik, ik voel me ja. best. Nou voel ik me best. Ik <hantje> dacht dat je, dat je in Amerika was. Goed. Oh, do. Ik, ik we, we konden niet weg nadat Arie bij die aanval op de gevangenis gewond was. Ja. Toen, toen we de gevangenis verlost waren, heb ik me in haar mishmaar verstopt. Hier. Maar nou... Dan wou ik graag terug naar Gandafna. Maar... Ik... Ik heb een paar dingen gestolen toen ik er wegging. Nou, nou denken ze misschien dat ik een dief ben, maar, maar ik zal alles terugbetalen, Ach, Dat doet het toch allemaal niet toe, Dorf? Hoofdzak is dat je er weer bent. Die, die tijd in de gevangenis, hè. Toen, toen heb ik tegen mezelf gezegd: niemand is eigenlijk boos op je. Je bent alleen maar boos op jezelf. Toen opeens, toen, toen wou ik niet sterven. Nee. En ...wou ik geen mensen meer doodmaken ook. En die brief, Karen, die, die, die brief van Kitty... Die, die, ...die heb ik alleen maar geschreven omdat ik niet wou... ...dat je om mij hier bleef. Wat heb ik dadelijk begrepen? Ik vond ik aan naar terug om jou trots op me te maken. Hoewel ik dacht dat je er niet meer was. Hè? Ik heb zo je gedacht. Ik zal nooit meer iets verkeerds doen. Of iets dat je kwetst. Ik weet het... Mag ik... mag ik je zoek geven, Karin? Natuurlijk mag je dat. Ik, ik hou van je, Karin. Ik hou zoveel van je. Goed toch? Nu moet je naar huis gaan. Je bent zo koud. Vertel alles maar aan Kitty. En... En morgen gaan we samen naar professor Lieverman. En wees voorzichtig hoor. Het wachtwoord is Gaksemeag. Vrolijk feest. Tot vanavond, Dof. Tot vanavond, Karin. Hoi. Ik vind het fantastisch van je dat je nog wat om me geeft. Het jaar 1948, waarin de beslissing zou vallen, begon zijn loop. Als de Joden zich op de 15e mei van dat jaar onafhankelijk verklaarden... ...zouden ze alleen en zonder bondgenoten aan zeven Arabische legers het hoofd moeten bieden. Voorlopig waren het ongeregelde troepen die meenden dat ze de Joden uit Palestina konden verdrijven... ...lang voor die 15e mei. En ze vonden daarbij alle steun bij de Britse bezetters... Maar wat de Haganah, de Palmach en de Maccabeërs, nu tot een bescheiden legertje verenigd, aan manschappen en bewapening misten, dat maakte ze goed met een voortreffelijke organisatie en de ene strategische vondst naar de andere. En zo werd telkens opnieuw een Arabische overmacht teruggeslagen en op de vlucht gejaagd. Ook dankzij de eerste zending wapens die Yamazarik van Tsjechoslowakije de Joden had bezorgd. Alleen wat Gandafna betreft Ari had vergeefs vertrouwd op de hulp van de commandant van de streek. Zee Judas! Ik dacht op je vriendschap te kunnen rekenen. Ik kan het niet helpen, Ari. dat moet je geloven. Gisteravond om tien uur kreeg ik een telefoontje van het hoofdkwartier in Jeruzalem. Ik moest onmiddellijk mijn manschappen uit Fort-Destair terugtrekken. Je had me kunnen waarschuwen, Hox. Dat kon ik niet. Ik ben nog altijd soldaat, mijn kanaan. Vanmorgen heb ik Jeruzalem opgebeld en gevraagd me terug te laten gaan... om Fort Esther weer van hier over te nemen. Is het werkelijk? Je voelt je nou zeker een goed soldaat, hè, Hawks? Maar ik heb medelijden met je. Want jij bent degene die met het beleg van Gandafna op zijn geweten verder moet leven. Aangenomen dat je geweten hebt. Maar jij ja, laat die kinderen daar toch niet op die berg zitten? Je moet ze evacueren. Zonder Fort Esther moeten we Gandafna in handen houden. Anders hebben we de hele hoeveelheid even kwijt. Luister Zari. Ik zal de kinderen met de konvooi in veiligheid brengen. Ze kunnen nergens naartoe. Plichtgetrouw, soldaat. Wacht eens even. Ik zal je de kans geven het een klein beetje goed te maken. Zeg maar wat ik kan doen. Als commandant van de streek heb je het recht naar Gandafna te komen... om ons aan te raden te evacueren. Dat doe je morgen. Je komt met vijftig vrachtauto's. Laat panzerwagens voor en achter de auto's rijden. Ik begrijp je niet. Wil je dan toch evacueren? Nee. Maar als je weer weggereden bent, zorg ik dat de Arabische spionnen te horen krijgen... dat je ons wapens en voedsel hebt gebracht. Dus misschien kunnen we op die manier de aanval voorkomen. Arie's list slaagde. Maar niet voor lange tijd... De Mufti van Jeruzalem, die zo'n glorieuze terugkeer naar Palestina voorbereidde, had Safed als voorlopige hoofdstad gekozen. En daarmee kwam de veiligheid van Gandafne in het gedrang. Het duurde dan nog niet lang, als Mohamed Kassi, de nieuwe Arabische commandant van Fort Esther, nam het kinderdorp onder vuur. Gebouwen werden platgeschoten, de tuinen werden omgevoeld, als in zoveel kibbutzim daarvoor. ...en de kinderen afkomstig uit de ghetto's van Oost-Europa... ...de concentratiekampen van Duitsland... ...en de Britse kampen van Cyprus... ...moesten opnieuw in bunkers leven. Mag ik even stilte? Ik zal het heel kort maken. Het hoofdkwartier van de Haganah heeft besloten zoveel mogelijk kinderen naar de kuststreek te brengen. Ten eerste zijn ze daar veiliger en ten tweede kunnen ze door afvoer over zee voor massamoord worden behoed als de Arabieren doorbreken. Hier in Gandafna zijn 250 kinderen onder de 12 jaar die worden morgenacht geëvacueerd. Wat? In de nacht? Vannacht worden 400 man uit alle nederzettingen van de Hulé door David Ben-Ami langs de westelijke helling naar boven gebracht. Als alles goed gaat zijn ze morgenochtend hier. Morgen nacht dragen 250 man ieder een kind langs de helling naar beneden. De resterende 150 man gaan als dekking mee. Ik kan er nog bij zeggen dat die keurtroep alle automatische wapens van de hele Hoelé-Vallei tot zijn beschikking krijgt. Maar Arie, je bedoelt toch niet in ernst dat je 250 kinderen in de nacht de bergen wil laten afdragen? Ja. Daarvoor ben ik speciaal hier naartoe gekomen. Bij daglift is het al een gevaarlijke tocht. Als ze het een kind naar beneden dragen, zullen zeker een paar man vallen. Dat risico nemen we. Maar, Ari, ze moeten vlak langs Abu Yasna. De mannen van Cassie ontdekken ze zeker. We zullen voor een afleidingsmanoeuvre zorgen en alle maatregelen nemen dat ze niet ontdekt worden. Een enorm risico, wat je neemt. Stilte, alsjeblieft. Dit is geen congres. Jullie mogen hier met niemand een woord over spreken. Ik wil geen paniek stemmen. En verdwenen we allemaal. Ik heb nog een massa werk. Oh, ben je hier? Stijn jij de staren, kitty? Ze zijn weg. Ja, ze zijn weg. Het is tot nu toe allemaal goed gegaan. We kunnen er verder toch niets aan doen. Maar het zijn mijn kinderen, Jordana. Waar ik al die maanden voor gezorgd heb. Op Cyprus. Op de Exodus. Hier... Kom. Ga mee naar mijn bunker. Het wordt een lange nacht. Hm. Ik heb een halve fles cognac voorover. Die zullen we wel nodig hebben. Hoe lang duurt het voor ze langs Abu Yeshna gaan? Nog wel even, denk ik. Zo, ga binnen. Ik zeg door tegen mezelf dat ze er goed doorheen zullen komen. Maar dan opeens moet ik weer aan al die dingen denken die verkeerd kunnen gaan is nu in Gods hand. God? Ja, Hij doet hier hele bijzondere dingen. Als je hier in Palestina niet gelovig wordt, betwijfel ik of je het ooit ergens anders zult worden. Ik kan me de tijd niet herinneren dat we niet door ons geloof hebben geleefd. Er was er ook weinig anders waar we alvast aan hadden. Ja, Kitty. Drink eens. Lechaim. Lechaim. Jordana. Dat doet de mens goed. Ja. Merkwaardig hoe gauw jij Hebreeuws hebt geleerd, Kitty. Weet je... Ik zou graag willen dat we vriendinnen werden. Waarom, Jordana? Omdat ik gezien heb wat je hier voor de kinderen bent. En ik weet ook wat je voor Arie hebt gedaan. Toen je besloot hier te blijven... realiseerde ik me opeens dat... dat de vrouw als jij even moedig kan zijn als... als ons soort mensen. Ik dacht altijd dat vrouwelijkheid een teken van zwakte was. Dank je. Ik heb er eens over nagedacht. Je zou een goede vrouw voor Arie zijn. Nee We zijn zoals men dat zegt Twee aardige mensen Die niet voor elkaar geschapen zijn Jammer Neem een sigaret hm. En vertel me eens wat over David en jou Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op de Hebreeuwse universiteit Ik was direct verliefd op hem En hij heeft mij ik heb natuurlijk het hele eerste kwartaal nodig gehad om dat aan zijn verstand te brengen. Ik heb er bij mijn man nog meer tijd voor nodig gehad. Die zomer gingen we met z'n tweeën op een archeologische expeditie in de Negerwoestijn. David vindt het heerlijk ruïnes op te graven. Hij voelt de glorie van ons volk overal om zich heen. Hij wil zo in de Hoelee-vallei blootleggen. Mm -hmm. Daar is natuurlijk veel geld voor nodig. En vrede. Hoe is tevreden nou eigenlijk? Je zou het misschien heel vervelend en oninteressant vinden. Ik weet het niet. Ik zou wel eens eenmaal een normaal leven willen leiden. Ga je dan reizen? Misschien. Ik doe wat David doet. Weet Sabra schijnt een vreemd soort gras te zijn... dat voorbestemd is om te vechten. We kunnen ergens anders niet aarden... Maar David is zo gevoelig, weet je. Zijn hart doet hem dag en nacht pijn vanwege de belegering van Jeruzalem door de Arabieren. Hij is dol op Jeruzalem. Ik weet dat hij zou proberen iets te waas te ondernemen om Jeruzalem te helpen. Ik weet het. Maar ik zal hem er toch niet van terug kunnen houden. Waarom ga je niet wat liggen, Kitty? Ja, dat kon ik wel doen. <tie> Hoor je dat? Ze schieten. Laat me door. Nee, Kitty. Nee. nee, nee! laat me gaan. Nee, maak hem met de kleuters dood. Nee. Die muurderknaars. Nee. Luister naar mij. Luister naar me. me. Luister ja. Kitty, luister naar me. Oh. Oh. Dat de weervuurs van de pandacht die een schijnaanval doet. Nee. Ze beschieten de andere kant van Abuja's na om de mannen van Cassio uit de buurt van de konvooi te lokken. Je licht! Het is waar, ik zweer het. Ik mocht niet zeggen... dat vlak voor de aanval. Oh. Oh. Oh. Oh. Kom, je kit. Breng nog wat, cognac. Het spijt me dat ik je geslagen heb. Hm. Het was de enige manier om... om het tot reden te brengen. Ze schieten niet meer. De kinderen zijn nu de gevaarlijke zone voorbij, Kitty. De wacht van Karen en Dof is bijna afgelopen. Ik ga naar mijn bunker om de te even Dan loop ik zo ver met je mee. wat zijn dat voor lichtsignalen? Daar in de buurt van Jatel. Wacht even. X. 1, 4, 1, 6. Exodus 14, vers 16. Dat betekent dat ze veilig zijn, Kitty. Kitty, ze zijn veilig! Oh, je dan. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief ze dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan, op het hoog. De aanval op Gandafna kwam en werd afgeslagen. Een tweede grote aanval vond plaats en deze werd niet alleen afgeslagen... ...maar had zelfs tot gevolg dat de Arabieren in panische angst de vlucht namen. In Safet werd de positie van de Joden inmiddels alder kritieker. De Britten hadden bij het verlaten van de stad... ...de drie voornaamste steunpunten aan de Arabieren overgedragen. Het politiebureau dat op de Joodse wijk uitkijkt... ...de Acropolis die de hele stad beheerst... ...en het Tekertfort op de berg Kanaan even buiten de stad... Toch slaagden de Arabieren na de hele winter en de hele lente niet in, het Joodse stadsdeel te bezetten. Toen ontving ik op een dag van Joab Jaconi en Reemes, de verdedigers van de stad, het verzoek naar Safet te komen. Fijn dat u gekomen bent, generaal Sadolland. U kunt in mijn hotel blijven logeren. Het staat toch leeg. Ja, wat is er feitelijk aan de hand? Ik ben naar de Kibboets in Or geweest, naar Ari. En ik heb hem om wapens gevraagd. Ja, hij was het volkomen met me eens... dat als het ons zou lukken, Safed in handen te krijgen... het Arabische moreel in heel Galilea naar de maan zou zijn. Maar wapens had hij niet. Oh. En dan hebben jullie mij laten komen om ze jullie te leveren, ja, Connie. <laughs> nee, nee, nee. Maar uh, Ari had één uh, uh, ding. en Dat heeft hij me meegegeven. Ja, daarover wilden we nu graag uw advies hebben. Wij weten er geen raad mee. Nou, laten we maar eens kijken. Mm -hmm. Nou, hier staat het, generaal. Huh? Wat is dat voor iets? Ja. Arie noemde het een Davidkaan. Kleine David. Volgens hem hebben ze er in Jeruzalem veel succes mee gehad. Oh. In sommige opzichten doet het een beetje aan een zuchtkanon denken. Ja, ja, ja. Maar volgens mij is iets dergelijks nog nooit ter wereld vertoond. Dat hebben wij ook al gezegd, maar je moet er mortiergranaten mee kunnen afschieten. Hoe? Ja, ik zou het u niet kunnen zeggen. Hier zijn ze. Het lijken wel hamers. Ja, ja. die, uh, die kop is gevuld met dynamiet en voorzien van slaggoedjes. Oh. Nu moet je die dikke steel in de mond van het mortier duwen, volgens Ari. Bij het afschieten, zegt hij, wordt dan die steel met zo'n snelheid naar buiten geduwd... dat hij de hele topzware lading dynamiet naar het doel slingert. Oh. Huh? En hebben jullie dat alles geprobeerd? Nee nee nee. nee, nee, nee. We wilden eerst weten wat u ervan dacht. Nou, het lijkt mij toe dat als dit moordtuig uit de mortiermond valt... wanneer klapt de hele Joodse bevolking van het kwetsen. Je, ja, ja, ja. Dan, dan stel ik voor dat we een lange draad aanleggen... ...zodat we hem uh, van een veilige afstand kunnen afschieten. Ja. Ja, ja. Yeah. Nee? Yeah, yeah. huh? Wat is dat eigenlijk? Hmm. Ja, al die knoppen en zo hebben wij ook al geprobeerd. Hmm. Wat denkt u ervan, generaal? De geheimen van dit Heldse wapen zijn mij op de militaire academie niet onthuld. <laughs> Wat overigens niets zegt. <laughs> Als je maar zorgt dat het niet schaadt, baat het misschien. Vooruit Remes. Gaan we aan de halen. Dat ja, is goed. Hoe richten we hem? Zal het niet veel helpen of we dit warmgedorgd richten. Stel hem maar in de richting van het doel en hopen er het beste van. Ja, ja. Jongens, we gaan het proberen, jongens. Stel hem in de richting van het politiebureau. Ja. He? En dan maar laden. Goed zo. Heb jij een draad, RMF? Ben al bezig. Mooi zo. Ho, ze op het. ho, ho, ho, ho, ho. Goed doen er zo. Goed doen er. Klaar? Ja, ja. ja. Nou, allemaal afstand nemen. Nou, zouden nee, we niet joh. eerst een broog erover uitspreken. Nee. Niet kan jou op afstand nemen. Opschieten. Klaar? Ja, ja. daar gaat hij dan. Bureau. Ja! Wat? Op het achttisch. Ja! ja. Oh, wow. ja. Maar. ja. Zo. Gericht! Ja, ja. oké. Okay. Opgelet mannen! Afstand nemen! Ja! ja. Weg jongens, volg! Hier! Afstand nemen! Ja. Okay. Vooruit! Daar gaat-ie weer? Ja! Ja! Om het kort te zeggen, met de Davidka werd Safed veroverd en kwam ook het enorme Taggartfort in handen van de Palmach. Deze overwinning verwekte een laaiende geestdrift in Galilea. Tiberias viel in Joodse handen. Het Taggartfort bij Geshe werd bezet. De Arabieren van Jaffa vluchtten. En zo ging het door. En toen op de avond van de 13e mei 1948 de Britse hoge commissaris voor Palestina en Jeruzalem geruisloos verliet en de Union Jack voor altijd gestreken werd. ...konden de Joden hun overwinning vieren. Maar aan de grenzen stonden de legers van zeven omringende landen gereed... ...om de Joodse staat te vernietigen. Als de Joden het zouden wagen die de volgende dag uitroepen. Zouden ze het wagen? Hier is Kol Israël, de stem van Israël. Ik heb zojuist het document ontvangen... ...dat betrekking heeft op het beëindigen van het Britse mandaat. Ik zal u dat nu voorlezen. Kooien schrijven, ja, Ja, de onafhankelijkheidsverklaring, generaal. Even luisteren. Het land Israël is het geboorteland van het Joodse volk. Hier werd hun geestelijke, religieuze en nationale persoonlijkheid gevormd. Hier verwierven ze onafhankelijkheid... ...en schiepen een cultuur van nationale en universele betekenis. Hier schreven zij en gaven zij de Bijbel aan de wereld. Verbannen uit het land van Israël bleef het Joodse volk trouw aan zijn historie en geloof en hield nooit op te bidden voor en te hopen op zijn terugkeer en het herstel van zijn vrijheid als natie. Gedurende de laatste decennia zijn zij in grote getalen teruggekeerd. Zij hebben daarop het woestijngebied in cultuur gebracht hun taal tot nieuw leven gewekt... steden en dorpen gebouwd... en een voortdurend groeiende gemeenschap... met een eigen economisch en cultureel leven gevestigd. Zij hebben aan alle inwoners... de zegeningen van de voluitgezonderd. Wat is er toch met die radio, mazeriek? Heb jij verstand van? Het is een stoorzender, Barak. Maar ze sturen je de tekst wel naar hier, naar Parijs. Het recht op een eigen Joodse staat werd erkend door de Balfour-declaratie de van 2 november 1917 en bevestigd door het mandaat van de Volkenbond. De moordpartijen van de moderne tijd, waarbij miljoenen Joden het leven lieten, bewezen opnieuw de noodzaak van het herstel van de Joodse staat, die de poorten voor alle Joden zou openen en de Joden een gelijkwaardige status te midden van alle andere volken zou geven. Arie, Arik, ik heb bericht Jeruzalem, stil daar Israël, De onafhankelijkheidsverklaring. Ik wil luisteren. Oh ja. Ja, ja, natuurlijk. In de Tweede Wereldoorlog heeft het Joodse volk van Palestina... ...ten volle zijn bijdrage aan de strijd geleverd. Op 29 november 1947... ...heeft de Assemblee van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen... ...waarin aanbevolen werd een Joodse staat in Palestina te vestigen. Het recht van het Joodse volk een onafhankelijke staat uit te roepen... ...is onbetwistbaar. Wij kondigen hierbij de vestiging van de Joodse staat in Palestina af... die de naam Israël zal dragen. Hoor je dat, Karen? Hoor je dat? Israël. Wat een mooie en goede naam, hè, doof. De staat Israël zal voor de emigratie van Joden uit alle landen openstaan. Zal de ontwikkeling van het land bevorderen ten gunste van al zijn inwoners. Zal gebaseerd zijn op het principe van vrijheid, gerechtigheid... ...en vrede, volgens de opvatting van de profeten van Israël. Zal volledige sociale en politieke gelijkheid van rechten handhaven... ...voor al zijn burgers, ongeacht godsdienst, ras of seks. Zal vrijheid van godsdienst, geweten, opvoeding en cultuur garanderen. Zal de gewijde plaatsen van alle godsdiensten beschermen... ...en zal trouw de principes van het handvest van de Verenigde Naties in acht nemen. Wat een vreugde, Jordana, wat een vreugde. Op dit ogenblik ben ik er trotser op dan ooit Joden te zijn, Kitty. Te midden van moedwillige agressie willen wij de Arabische inwoners van de staat Israël vragen de wegen van de vrede te bewandelen. Israël, wat een mooie en goede naam, het Doof? De staat Israël zal voor de emigratie van Joden uit alle landen openstaan, zal de ontwikkeling van het land bevorderen ten gunste van al zijn inwoners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 Met ons samen te werken. Vrede zou ik dat nog beleven? Vrede. Samen met Barak. Met vertrouwen op de Almachtige God zetten wij onze handtekening onder deze proclamatie. Op deze zitting van het voorlopig bestuur van de staat. Op de bodem van het Vaderland. In de stad Tel Aviv op deze avond voor de Sabbat, de vijfde ijaar 5708, of de veertiende dag van mei, 1948. 2000 jaren was de staat Israël herboren. Maar vrede zou ze nog lang niet kennen. Terwijl de menigte danste in de straten van Tel Aviv, stegen de Egyptische bommenwerpers op om de grenzen van de nieuwe staat te schenden. De geschiedenis van de strijd van het jonge Israël tegen de omliggende landen is een geschiedenis van jaren. We kunnen haar niet op de voet volgen. Van belang is alleen dat Israël deze strijd won en de vreemde legers van zijn bodem verdreef. Israël deed dit met een goed gedisciplineerd en georganiseerd leger dat over steeds meer en betere wapens te beschikken kreeg. Maar toch met een leger waarvan de gevechtskracht in geen enkele verhouding stond tot die van de massale tegenstander. Overwonnen de Israëli's omdat ze vochten met de moeder van hem? Streed God zelf aan hun zijde? Of vocht misschien? Dit is alleen maar een persoonlijke overpeinzing. Het miljoenenleger van de slachtoffers der concentratiekampen met hem mee. I am not a person who is not In Jeruzalem, David Ben-Ami's grote liefde, duurde de strijd lang. De Egyptenaren hadden zelfs niet geaarzeld de oude stad te belegeren. Zo ik u vergeet, o Jeruzalem. Maar wat wil je dan, liefste? De oude stad heeft zich overgegeven. Maar zonder Jeruzalem is er geen Joodse natie. Weet je, Jordana, ik heb een plan... En als het lukt, kunnen we Jeruzalem eroveren. Alsjeblieft, David. Doe geen dwaasheden. Ik hou zo ontzettend veel van je. Het is geen dwaasheid, Jordana. Kijk, we beheersen de weg tot Latroen. Als we nu om Latroen heen zouden kunnen trekken... dan zouden we de bezetters van Jeruzalem in de rug kunnen aanvallen. Maar, maar loopt er dan een weg? Ik ken die streek zo goed. Zo goed als jouw gezicht, Jordana... Volgens mij loopt er een weg, een oude Romeinse weg. Daar zouden we een nieuwe weg bovenop moeten leggen. Het is maar een kilometer of zestien. Onder de ogen van de Arabieren? Snachts. Ik ga het met David bespreken en ik ga het onderzoeken. Moet je dan weer weg? Ja, het kan niet anders. Ik heb geen rust, zolang Jeruzalem niet in onze handen is. Ga dan maar, David. Jordana, ja, ik hou zoveel van je. Shalom. David, kom bij me terug, kom bij me. Zou je je nu meer zorgen maken dan anders, Jordana? David is toch niet roekeloos? Nee. Maar als het om Jeruzalem gaat. Nu hij die weg werkelijk ontdekt heeft, kan Avi dan een aanval op de stad organiseren? Dat is toch niets bijzonders? In hoeveel gevechten is David dan niet betrokken geweest? Je hebt je toch nooit overstuur gemaakt? Je was altijd zo flink. Jordana, wat heb je. Je valt toch niet flauw? Hier, hier, ga maar even liggen. He, zo, zo, rustig maar. Het was er nou opeens. Ik, ik weet het niet. Zoiets is me nog nooit overkomen. Ik zat daar te luisteren. En opeens kon ik je niet meer zien en niet meer horen. Het werd donker. Er ging een koude rilling doorheen. Ik. Ik hoorde David. schreeuwen. Dat is afschuwelijk. Doe, je bent zo gespannen geweest dat je op het punt staat in elkaar te zakken. Ik wil dat je een paar dagen rust neemt. Ga naar jouw taal, naar je moeder. Onzin. Ik gedraag me schandalig. Jij gedraagt je heel normaal. Je zou niet in zo'n toestand zijn als je zo nu en dan eens wat stoom afblies. Een beetje huilen, en niet probeerde alles op te kroppen. David zou zich ergeren als hij wist hoe ik me gedroeg. Die zaperen trots altijd. Kom, ik geef je een slaappoeder en dan ga je meteen naar bed. Nee, doe het niet! Shalom, Kitty. Ik ben bezig mijn rapport erbij te werken. Shalom. Jordana. Wat is er? Waarom nou, kijk je zo ernstig? David. Is dood. Ja. Jordana. Oh, is het gebeurd? Arie heeft een paar minuten geleden opgebeld. Het schijnt dat David een troepje mannen bijeen heeft gebracht. Op eigen initiatief. Blijkbaar heeft hij naar de muren van de oude stad gekeken... en het niet langer kunnen verdragen. Ze hebben een aanval gedaan. Ga door, Kitty. Ze hadden geen schijn van kans... Het stond gelijk met zelfmoord. Wat kan ik voor je doen, Jordana? Maak je over mij. Maar geen zorgen. Oke ja Hasir mina hallev wer has viele mit da dammer Rakedums dammer ze has viele mobile le love ju ala la sevi sini son ju ostin bammer hab wenn no si ma shal heve ein ball ne azame azave adgat een maand nadat David de weg had ontdekt, konden de werkers van Tel Aviv, de werkers van Jeruzalem de hand drukken en hadden de Joden hun bevrijdingsoorlog gewonnen. Het leger van Israël achtervolgde de vluchtende Egyptenaren. Maar dit betekende niet dat de staat Israël verder in rust kon leven. De Arabische sluipschutters en zelfmoordbrigades bleven het land onveilig maken en de grensincidenten waren niet van de lucht. Bovendien kwam er nog een probleem bij. Meer dan een half miljoen Palestijnse Arabieren, die graag met de Joden hadden willen samenwerken, maar misleid waren, namen de vlucht naar de omringende staten. De bejaarde ik Ben Canaan wijde aan dit vluchtelingenprobleem een uitvoerig rapport. De Verenigde Naties hebben een fonds van 200 miljoen dollar uitgetrokken voor hernieuwde vestiging van de Palestijnse vluchtelingen. Geen cent van dit geld werd door de Arabische landen voor dit doel gebruikt. Anderzijds heeft Israël, waarvan de 7000 vierkante mijlen voor de helft uit woestijn bestaan, meer dan een half miljoen Joodse vluchtelingen uit Arabische landen opgenomen en staat klaar om nog zo'n aantal op te nemen. Het Israël van heden vormt de enige mogelijkheid om het Arabische volk uit zijn middeleeuwse levenssfeer op te heffen. Maar het schijnt dat het niet uit deze sfeer opgeheven wil worden. Want als er eens een verlicht Arabisch leider opstaat, wordt hij helaas vrijwel altijd vermoord. Het was eind 1948 toen Israël begon zijn belofte in te lossen. Dat het voor de immigratie van Joden uit alle landen zo openstaan. Ik ben Hanna Captain. Hi. Ik vlieg met u mee om voor de passagiers te zorgen. <laughs> dat is nou het eerste lollige dat ik in drie weken hoor. <laughs> ik ben Mac Williams. ...van Thompson-Palestine Central Airways. Maar uh, noem maar Tex, want dat captain dat past niet erg bij die gammele van. Oh, <laughs> uh, hebt u nog speciale instructies? Dit is onze eerste vlucht. Huh? Instructies? Zeg, vertel eens, wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? Kom ik argeloos naar Aden om een vracht naar Israël te brengen... ...krijg ik daar opeens een historische optocht voor mijn neus? Wat zijn dat voor lui? Dat zijn jemenitische joden, Tex. Die hebben 3.000 jaar lang geen enkel contact met de buitenwereld gehad. Het is niet te geloven, zo. Maar waar? Toen we ze hier in de barakken kregen... hadden ze nog nooit gehoord van waterkraan of elektrisch licht en dergelijke dingen. En toen ze jou zagen landen, raakten ze in paniek. <laughs> we hebben ze moeten vertellen dat dit een van de arenden was... waarin de Bijbel over gesproken wordt. Uh... Anders hadden we ze nooit op het vliegveld gekregen. Ja, maar hoe zijn ze dan hier gekomen? Ja, wonderlijk genoeg zijn ze altijd joden gebleven. Ze leefden streng volgens de Bijbel... En toen ze dus hoorden dat het beloofde land hun land weer geworden was... hebben ze alles achter zich gelaten en zijn ze naar de kust gekomen. Yes. En de meesten waren heus niet arm, Tex. Er zijn veel prima handwerkslieden en vakmensen bij. Hoe bestaat het? Ze, ze zijn nog net gekleed als de plaatjes in de Bijbel van mijn moeder. Ja, Nou, als je ze maar uit de buurt van de cockpit houdt. Oh, jij bent natuurlijk altijd welkom. We hebben er 140 op de lijst staan voor deze eerste vlucht. Zeg, ben je niet wijs? 140? Kleinigheid. Eh, begin maar met de helft te schrappen. Oh, het zijn zulke lichte mensen, Tex. Ze wegen haast niks. Ja, ja, pindas zijn ook licht. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik er een biljoen van stouwen kan. Heus, Tex, ze moeten mee. Onze situatie is wanhopig. De Britten hebben ons bevolgens uit adem weg te halen. En ze komen nog iedere dag bij honderden over de grens. Ja, nou ja, waarschijnlijk zijn we aan het eind van de stadbaan allemaal dood. Maar laat ze maar binnen. Fijn, je zult geen last van ze hebben. Ja, gaat u maar naar binnen. Kalm aan. Ja, komt u mij. Komt u mij. Ja, gaat het zo? Ja, vooruit dan. Ja, komt u mij. Kalm aan, Ja, ja, ja, kalm aan. Ja, komt u mij. Sluit u daar maar aan. Zo. Ja, sluit u maar aan. Zet. Uh, je mag ja, in de ja, cabine wel wat parfum sprenkelen, Hanna. Ja, we hadden geen tijd meer om zijn bad te stoppen en dan die hitte. Nou, nou ik ga maar vast naar de ja. cockpit. Ja, Als je klaar bent, dan gooi je de deur maar dicht. Goed. Ja, komt-ie, maar gaat het zo? Vooruit mij. Ja, ja zo gaan we. Ja. ja, pas op, pas op. Goed zo. Kijk of je los loskomt. Goed zo houden. <laughs> er zit er nog meer fut in je dan ik dacht. dan maar open. Ja. Ik zal proberen wat hoger te komen. De koude lucht die brengt ze wel weer op verhaal. Goed, Dex. In elk geval is dit mijn eerste en mijn laatste vlucht met dat stelletje. Ik wil nu eindelijk wel eens naar Parijs. Ja, wat is er nou weer? Vraag allemaal dat ze verkleumd zijn. Ik ook... Ja, hoor eens, het is kiezen of delen. Als ik de verwarming aanzet, dan worden ze weer misselijk. Dan maar kou. Nou oh, ja, maar blijf maar even hier. Vlieg op de automatische piloot. Ah. Zeg, hoe ben jij er eigenlijk toe gekomen om zo'n baantje aan te nemen? Wat ze ook betalen is nog niet half genoeg. Ik word er ook niet voor betaald. Wat vertel je me nou? Nee, Tex. Het is voor de buitenstaanders soms wat moeilijk te begrijpen. Maar geld betekent niks voor ons. Deze mensen naar Israël brengen, dat betekent wat. Misschien moet ik wel een nederzetting met ze opbouwen maar eerst moet ik de andere ook mee brengen. Zeg, je bent toch wel helemaal goed? Hè? Prima, Tex. Ik leg het Jan allemaal nog wel eens uitvoeriger uit. Nu ga ik weer naar de cabine, anders worden ze bang. Ja, het is voor buitenstaanders wel moeilijk te begrijpen. Maar ja, er zit toch wat in ook. Tex, kom gewoon! Ze zijn bezig een vuurtje te stoken tegen zeg, zijn ze helemaal... Dat vuur, zegt de eerst dat de eerste de beste die nog van zijn plaats komt de Rode Zee gaat. Hier, neem de microfoon. Ja, u moet allemaal op uw plaatsen blijven. En u mag volstrekt geen vuur maken. Dan zou de adelaar naar beneden kunnen starten. Wat hebben ze nou weer? Ik denk dat die stem ten uitsprekende stem een god is. Oh, laat ze dan alsjeblieft in die waan. En hou ze in de gaten. Ja. Ik ga naar de stuurstoel. We maken direct een bocht en dan vliegen we over de Golf van Akaba. Waar je me als Israël in zicht is? Ja, dat weet ik niet. Je hebt kans dat ze de tent dan afbreken. Ik zal ze wel in bedwang houden, Tex. Denk je toch eens in, op dat ogenblik hebben ze duizenden jaren gewacht. Tex McWilliams maakte de volgende 400 vluchten over een afstand van miljoenen kilometers en bracht 50.000 Joden naar Israël. Ze kwamen uit Koerdistan, Irak en Turkije. Uit de ontheemde kampen van Europa. Dwars door Noord-Afrika, uit Algerije, Marokko, Egypte en Tunis. Uit China en India. Uit Australië, Canada en Argentinië. Sommigen trokken te voet door gloeiend hete woestijnen. Sommigen vlogen in de wrakke vliegtuigen van de luchtbrug. Sommigen kwamen in de volgepakte ruimen van veerboten. Sommigen op luxe schepen. Ze kwamen uit 74 verschillende landen. De verstrooiden gingen op naar dat ene plekje op aarde... ...waar het woord Jood geen scheldwoord was. Velen waren oud, ziek, analfabeet. Maar geen enkele Jood werd voor de poorten van Israël teruggestuurd. Iedere dag kwamen er nieuwe landbouwnederzettingen. Tel Aviv werd een bedrijvige metropolis met een kwart miljoen inwoners. high van de belangrijkste Middellandse zeehavens. De kale, gloeiende verlatenheid die negev woestijn heet... ...werd tot leven en groei gebracht. Israël werd een helden dicht in de geschiedenis der mensheid. Toen de onafhankelijkheidsdag voor de derde maal werd gevierd, ontving Barak Ben-Kanaan een uitnodiging van David Ben-Gurion om samen met Sarah naar Haifa te komen. Barak genoot van de feestelijkheden en zijn hart sloeg luid toen hij het defilé aanschouwde van de moderne Israëlische troepenmacht met panzerwagens, geschud vliegtuigen. leger dat de vrede en de veiligheid van het Joodse volk voortaan zou kunnen beschermen. Maar met Baraks gezondheid ging het niet goed. En enkele weken na die glorieuze dag vroeg hij Sarah zijn zoon Ari te laten komen. Shalom, Abba. Ik ben zo gauw gekomen als ik kon. Shalom. Kolonel Ari. Laat me eens bekijken. Het is meer dan twee jaar geleden dat ik je heb gezien. Ik dacht dat je misschien met je troepen uit de Negev bij de viering van de Onafhankelijkheidsdag zou zijn. De Egyptenaren waren lastig in Izana. We moesten represaillemaatregelen nemen. Maar wat is dat allemaal voor ons in die imam verteld? Kanker? Welke dokter zegt dat? Probeer me niet op te monteren, Ik ben oud genoeg om waardig te sterven. Ik ben de laatste tijd... gelukkig geweest. Behalve wat jou en Jordana betreft. Ze hebben me verteld dat je stafchef... van ons leger zou kunnen worden... als je maar uit de woestijn wil komen. In de Negev is veel werk... Dat moet iemand toch doen. De Egyptenaren vormen troepen moordenaars om de grens over te trekken en onze nederzettingen aan te vallen. Waarom heb je je twee jaar lang zorgvuldig bij je moeder en mij uit de buurt gehouden? Het spijt me dat ik dat gedaan heb. Weet jij, die twee jaar heb ik voor het eerst van mijn leven de luxe gekend stil te zitten en rustig na te denken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik geen goede vader ben geweest... voor jou en Jordana. Alsjeblieft, vader, word nou niet sentimenteel over mij. Toen je twaalf jaar was... stond je al naast me en werkte je in deze moerassen. Van het ogenblik dat je een bullepees in je handen gaf... was je al een man. We hebben zo geleefd omdat we geen keus hadden. Ja, dat hou ik mezelf ook voor... Maar toch, die vrijheid van ons... de prijs is zo hoog. We hebben een ras van Tarzans geschapen om haar te verdedigen. We hebben je niet anders kunnen geven dan een leven van bloed vergieten... en met je rug naar de zee staan. Het is de prijs van het als Jood geboren zijn. Was een ghetto soms beter. U hebt Jordana haar David Benamid toch niet afgenomen? Nee, maar de droefheid van mijn zoon is mijn schuld, Arie. Jordana is een grote vriendin van Kitty Fremont. Kitty is haast een legende geworden. Ze bezoekt ons altijd als ze in Hoelé is. Jammer dat je haar niet hebt ontmoet. Vader, ik... laat we nu maar eens rond uitspreken, Harry. Je bent weggelopen... ...en je hebt je voor haar verstopt. Wat is dat voor iets verschrikkelijks in je hart... ...dat je belet naar die vrouw toe te gaan... ...en haar te vertellen dat je van haar houdt. Daar snapt ze toch naar. Ze heeft dus tegen me gezegd... ...dat ik haar zo nodig moest hebben dat ik naar haar toe kwam kruipen. Oh, kruip dan. Dat kan ik niet. En daarin ben ik nou te kort geschoten tegenover jou... Ik zou honderdmaal naar je moeder toegekropen zijn, omdat ik haar nodig heb om te kunnen leven. Ik heb deel aan de schepping van een ras van mannen en vrouwen die zo hard zijn, dat ze weigeren de betekenis van tranen en nederigheid te begrijpen. Dat heeft zij ook eens tegen me gezegd. Je hebt tederheid met zwakheid verward. Je bent zo verblind dat je geen liefde kunt geven. Wat ik niet kan, kan ik niet. Dat spijt me voor je, Arie. Dat spijt me. Voor jou en voor mezelf. Twee dagen later stierf Barak Benkenaan. Hij werd naar Stakiva begraven. Zo verliepen de maanden. Karen trok als verpleegster het land door. Dovlanddo werd een man van de wetenschap. Toen was het weer Pesach, het feest der bevrijding. En ik werd bij Sarah ben Canaan uitgenodigd voor de seder, die voor de wedergeboorte van Israël, voor de ballingen en verstrooiden, altijd eindigde met de woorden: Volgend jaar in Jeruzalem. Ik vind het een berutig idee, Kitty, dat je nou toch had. Ik kan er maar niet aan wennen. Hm. Ik ga nu anders weg dan wanneer ik het vroeger had gedaan, Bruce. Ja. En misschien kom ik wel weer terug. Misschien kan ik in Amerika helemaal niet meer wennen. Maar ik voel mijn taak hier als geëindigd. Je bedoelt dat de dagen van de massale immigratie voorbij zijn. Hm. En wat denk je van Amerika en Rusland? Met zijn zes en zijn vier miljoen joden. Ik geloof niet dat de Amerikanen ooit de joden zullen vervolgen. En als die dag komt, hoop ik niet meer te leven. Wat Rusland betreft... Ja, daar kon nog wel eens een grote alia vandaan komen. Ze zijn daar nog altijd antisemitisch. Maar vooruit, niet zo zonder. We zijn er, Bruce. Ja. Ons oude vertrouwde Jat-al. Ja, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo. Zijn wij de eerste? Dof is er al. Komen jullie maar gauw binnen. Dag, generaal Sutherland. Nou, nou. Dof. Salom, Dof. Major Dof Landau. Telkens als ik je weer zie, ben je knapper geworden. Waar is iedereen? Jordana is gisteravond naar Gaifa gegaan. Ze zei dat ze vroeg terug zou komen. Oh, mooi. En Karen heeft me geschreven dat ze gisteren zou afreizen. Misschien moest er vannacht in Gaifa blijven. Nou, dat zo zou wel op tijd zijn voor de zeder, Dof. Is nee, even kijken hoe de roze erbij staat. <lacht> nou, neem jullie je gemak van, hè? Ik, ik ga even naar de keuken. Ik kan nu toch even Nee, helpen? nee, nee, Kitty, je mag me niet helpen. <lacht> ik krijg heel goede berichten over jou, Dof. Kitty, ik wou graag met je over Karen spreken voor ze er is. Ze is zo verschrikkelijk koppig, zie je. Ik heb een paar weken geleden een lang gesprek met haar gehad. Je weet waarschijnlijk dat ik in Amerika kan gaan studeren. Ik heb het gehoord, Jan. Sorry. Ik geloof dat ze niet mee wil. Ze wil haar nieuwe zien ontrouw worden. Maar ik, ik kan haar hier toch geen twee jaar achterlaten. <laughs> ik zal er wel overhalen. Het komt best in orde, dof, Dat zul je zien. Shalom allemaal. Dag kippie. Shalom. Ima, kom hier. Ik heb een verrassing voor je. <laughs> Arie! Oh, Ima! Arie! Oh, Jordana, je bent een roodharige duivelin. <laughs> Waarom heb je me niet verteld dat Arie kwam? Ik dacht dat u wel genoeg voor een extra eten zou hebben. <laughs> nou, laat me eens bekijken, Arie. Ach, je ziet er moe uit. Je werkt te hard. Shalom, Arie. Shalom, Kitty. Shalom, generaal Ben -Kanaan. Je ziet er voortreffelijk uit, dof. Ik heb gehoord dat je water naar ons in de woestijn gaat leiden. We zullen ons best doen, generaal. Nee, maar. Arie. <laughs> Cezalent, ik heb je brief ontvangen. Ik zal je met plezier de nega laten zien. Hoe staat het eigenlijk met je rozen? Nou, om je de waarheid te zeggen, je moeders rozen zijn de eerste waar ik jaloers op ben. <laughs> <laughs> eh, maar. Major Landau, ga eens mee. Je moet mij eens precies vertellen hoe jullie het hoede meer in het meer van Galilea denken te laten uitmonden. Ah, en, en ik ga weer terug naar de keuken. Ga je mee, Jordana? Ja, ik ga ja, Hoe... Hoe is het met Karen? Komt ze ook? Ze kan ieder ogenblik hier zijn. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat ze naar Nagel is gegaan. Is het daar niet erg gevaarlijk bij de gazastrok? Ach, ze spelen het wel klaar. Het zijn taaie jongelui. Ik hoor dat je naar Amerika teruggaat. Je hebt dof gezien... Karen blijft in goede handen achter. Verder zijn er nog een heleboel redenen. En geen redenen. Maar ik wil eens een jaar vrij zijn... om rustig na te denken. Ik wil je zeggen, Kitty... dat ik je erg dankbaar ben... voor wat je voor Jordana bent geweest. Ik heb me zorgen over haar gemaakt. Ze is erg ongelukkig. Niemand kan begrijpen... Hoeveel ze van David trouwen heeft. Maar aan de andere kant ben ik al zo lang in dit land... dat ik een dwaze optimist ben geworden. Jordana wordt wel weer gelukkig. Waar blijft die Karen toch, hè? Ze had toch minstens even kunnen bellen dat ze wat later kwam? Ik zal haar kieboets bellen. Misschien weten ze daar hoe ze gereisd is. Als je dat zou willen doen, Arie, graag. Komen jullie allemaal de zijdeltafel eens bekijken? Ja. Nou, nou, ja. nou, kinderen. En nou weer terug naar de woonkamer. En Arie, nieuws van Karen? Arie, waar is Karen? Oh, waar is ze? Troep Egyptische sluipschutters heeft haar gisteravond vermoord. Baby. Nee, Baby. Nee, nee. Kitty, Kitty, ga liggen. Ga alsjeblieft liggen. Nee. Nee. Had ik maar in haar plaats kunnen staan. Dat is dof. Ik moet al dof. Dof. Dof. Mijn arme dof. Ik zal bij je blijven. Ik zal voor je zorgen. We zullen hier samen overheen komen. Doe wel alsjeblieft niet weer terug in je oude levenswijze Dof, Doof. Nee, Kitty. Ik heb erover nagedacht. Ik kan ze niet haten. Omdat Karen het ook niet kon. Ze zei... Ze zei dat... Dat we nooit zouden kunnen winnen door ze te haten. Ik ga door Ik zal zorgen dat, dat ze trots, trots op me kan zijn Ik, Ik weet wel dat we allemaal kapot zijn van verdriet Maar, maar, maar het is tijd voor de ceder. Arie zit in de schuur, Kitty. Wil jij naar hem toe gaan? Ja, natuurlijk Arie. De zeder begint direct. Arie. We moeten de zeder vieren. Mijn hele leven... heb ik iedereen... waar ik van hield... zien vermoorden. Allemaal. Allemaal. Ik, ik ben met hen gestorven. Leeg van binnen. Leeg, toe, Arie. Waarom moeten we kinderen naar die plaatsen sturen? Dat lieve meisje, die engel. Waarom moeten we altijd vechten voor het recht op te leven? Waarom? Waarom laten ze ons niet met rust? Arie, lieveling. Vergeef me wat ik je heb aangedaan. Wat je hebt Ik ben mezelf niet. Laat de anderen hier niets van merken. Natuurlijk niet. Alleen. Kom, stap, steun me. Ga nooit meer van me weg, Kitty. Hoe zou ik dat kunnen? Ik heb nooit zoveel van Daphne gehouden als van jou. Maar ik ben niet zoals andere mannen. Misschien duurt het wel jaar... voordat ik ooit weer kan zeggen... ...dat ik je nodig heb. Misschien... ...kan ik het je nooit meer zeggen. Zal je dat kunnen begrijpen? Ik zal dat... ...altijd begrijpen... Ik weet hoe ik met je leven moet. Zo. Hier zijn we. Oh, ja. Natuurlijk. Ik zal aan het hoofd van de tafel moeten gaan zitten. Nu je vader er niet meer is. Ik hoop niet dat je het me kwalijk neemt, Harry. Maar ik ben hier de oudste Jood. Mag ik de zeder geven? De oudste Jood. Ja, als je het zo voelt. Een Jood verliest nooit zijn identiteit, Harry. En eens komt de dag dat hij zich als Jood bekend moet maken. Ga zitten, broer Sutherland. Het zal ons een grote eer zijn... ...jou aan het hoofd van onze tafel te zien. Wil jij als jongste beginnen, Dof? Waarin... ...verschilt deze avond... ...van alle andere avonden? Deze avond... ...verschilt van alle andere avonden... ...omdat we op deze avond de belangrijkste gebeurtenis van ons volk vier op deze avond vieren wij hun triomfantelijke uittocht uit de slavernij naar de vrijheid U hebt geluisterd naar het vijfde en laatste deel van Exodus, het Joodse lijden en bouwen. Een hoorspel in vijf delen door Rob Geraertz, naar de gelijknamige roman van Leon Oeris. De rolverdeling was als volgt: Bruce Sutherland, Rob Geraertz, Dr. Gaim Weidsman, Louis de Bree, Barak Ben Kenaan, Albert van Dalsem, Een radioreporter, Hans Veerman. Voorzitter van de Assemblée der Verenigde Naties, Wam Heskes. Kitty Freeman, Eva Jansen. Karen Hansen Klement, Barbara Hofman. Jordana Benkenaan, Tine Medema. Dov Landau, Johan Walder. Ari Benkenaan, Paul van der Lek. Hawks, Brits Commandant, Harry Bronk. Professor Lieberman, Frits Butselaar. Remes. En Joab Jarconi, commandanten in Savet, Hans Veerman en Dick Scheffer. Omroeper van Kol Yisraël, Robert Sobels. Jan Mazarik, Van Heskes. David Ben-Ami, Paul Deen. Sarah Ben-Kenaan, Marie Hamel. Hanna, een Tzabre, Irene Porter. En Tex, een piloot, Dries Krijn. Verder hoorde u de stemmen van Joke Hagelen, Alex Vaassen, Donald de Marcas en Jos Brink. Muzikaal adviseur Dr. Hans Bloemendal. De regie had Wim Pauw.